Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen in Napels willen geen lockdown. Ze protesteren daarom gisteravond op straat. De gouverneur van de regio kondigde een lokale lockdown van 40 dagen aan... in combinatie met een avondklok. En dat gaat veel mensen een hoop geld kosten. De Italiaanse premier zegt dat hij een landelijke lockdown wil voorkomen. Maar volgens correspondent Mustafa Margadi groeit de druk om strengere maatregelen te nemen. De druk groeit wel om nog strengere maatregelen te nemen. Vooral nadat gisteren honderden academici een brief hebben geschreven. Waarin ze zeiden dat als er de komende dagen niet wordt ingegrepen, hard wordt ingegrepen. We uh, straks weer praten over 500 doden per dag in Italië. Het protest gisteravond liep snel uit tot rellen. De agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Er zijn tenminste twee mensen opgepakt. In Zaandam is gisteravond een maaltijdbezorger van 16 neergestoken. De bezorger had net eten afgeleverd in een flat... toen hij ontdekte dat het andere eten uit zijn scooter was gejat. Hij ging daarna achter de daders aan en er ontstond een ruzie. De bezorger werd vervolgens door drie jongens geslagen en ook gestoken. De daders zijn opgepakt. Michael uit de Amerikaanse staat Nebraska is een eerste klas geluksvogel. De man won dit jaar voor de tweede keer de jackpot van de loterij. In maart won hij al 50.000 dollar, nu komt daar nog eens 100.000 dollar bij. De man wil het geld gebruiken om een garage te bouwen en hij zet wat opzij voor zijn pensioen. Een nieuw wereldrecord voor de Nederlandse mariniers. Ze hebben het record Speed Marsen op de marathon met meer dan een kwartier verbeterd. Dat is het binnen. Ja! ja! dat is, ja, dat is, het. Nou, is het, we hebben het nodig denk ik hoor. Nee. Voor het record moesten de mariniers in outfit de marathon lopen. Dat is 42 kilometer rennen in een camouflagebroek, gevechtslaarzen en een rugzak van 18,1 kilo op de rug. De mariniers waren binnen de vier uur binnen. Ze renden trouwens niet alleen voor het wereldrecord, ook om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking en een enkele bui. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen zijn er enkele buien. Mogelijk met onweer. Dan wordt het maximaal 14 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A10 West staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer. Je moet daar rekening houden met ongeveer 10 minuten tijdverlies. Verder ook 10 minuten oponthoud op de A10 tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Buitenveldert. Het was er al extra druk vanwege de afsluiting van de A10 West. Maar nu is ook de spitsstrook nog dicht door technische problemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je de zingen uit de jaren 80 van The Rhythmics... ...wel een van hun grootste hits. Uiteraard samen met de songaritse Annie Lennox. Must be talking to an angel. Inderdaad, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Wij zijn weer, Albert-Jan en ik, vanuit de studio aan de Tolweg 10A... En we hebben weer een uh, vol programma volgens mij. Goedemiddag trouwens, uh, Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Welkom. Ja, wederom live drie, drie uur lang Zandvoort op zaterdag van uw lokale zender. Ja, hoe Zetterberg. is jouw weg geweest trouwens? Uh, ja, nou, uh, ik moet zeggen, langzaam maar zeker uh, word ik steeds uh, meer een hobbyist. Ik bedoel, eh, iets wat ik eh, nooit in de hand heb... Is zijn, zijn, zijn, zijn, zijn uh, sleutel, uh, hoe heet die dingen, schroevendraaiers en dat soort dingen. Maar een paar klusjes thuis moesten toch uh, gebeuren. En dat heb je echt gedaan? Ik hè? ben heel voorzichtig begonnen. Kijk, kijk, kijk. En ik heb tegen mezelf gezegd, je moet, moet niet boos op mezelf worden. Dus ik heb uh, wat lampen opgehangen. En uh, ik heb uh, wat, wat draadjes uh, aan elkaar verbonden... in de hoop dat het allemaal goed gegaan is. Ja, ik denk wel, waarom staat je haar overheid? <lacht> nou weet ik het dus. dus maar uh, ja, het grote werk, dat durf ik toch echt nog niet. Er niet aan, maar ik bedoel, er zit wat schot in. En daarna, uh, ja, dus uh, ik heb plannen genoeg voor de komende weken, want ik heb zo'n gevoel dat het nog wel een poosje zo zal blijven zoals het nu is. Ja, het heeft te maken met de lockdown, dat je, dat je ja. veel uh, thuis bent, ja, klopt. dat je denkt van, ja. wat gaan we nu eens doen? Ik studeer mijn ongeluk, ik bedoel, ik ben helemaal bij met Netflix, dus dat gaat ook de goede kant op. En uh, nee, ik bedoel, je, je maakt er wat van uh, met z'n tweetjes in ons geval dan, En maar uh, ja, Maris werkt thuis. Dus dat scheelt ook. Dus die heeft zijn eigen kantoor in huis. Dus daar moet ik dan overdag wegblijven. Dus dan zit ik op de zogenaamde studeerkamer. Oké, okay, ja, nou, <laughs> dat uh, klinkt op zich uh, helemaal niet verkeerd, uh, toch? Nee, nee, nee, nee. nee we nee. hebben een nou. keurig, keurig, uh, keurig deal geweten te sluiten. Helemaal goed. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen op de radio? Nou, uh, uiteraard uh, luisteraars, uh, zoals u van ons gewend bent, uh, hebben we natuurlijk om half drie het enige echte weerbericht. Blijft het zo? Wordt het minder, wordt het meer, beter? Ja. Uh, we, uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vijf hebben ze natuurlijk het dier van de week. En er zit weer een hond in het asiel en die luistert naar de naam Luna. En die komt mij bekend voor. Luna, Jou? ja zeker. Ja. Die, die echt... hebben we een keer in de studio oh, gehad, toch ja, Luna? Die, ja, ja die, stand, die is dan ergens geplaatst, maar is nu toch weer terug. Want het uh, is toch wat, wat een moeilijk, uh, moeilijk te hanteren een hond. Uh, dus, maar wij gaan hem uh, in het zonnetje zetten. Luna, het dier van de week rond de klok van half vijf. Nou, sinds kort hebben we natuurlijk Zos Live, Zandvoort op zaterdag live, dan wel Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een bepaalde zanger, zangeres, koor of wat dan ook. Uh, jij bent vandaag aan de beurt. Ja, ik heb een hele mooie gevonden. Nou, dat wordt nog even spannend, dat rond de klok van iets over half vijf. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. Want uh, ja, dus daar gaan we zometeen over twee tweetal platen mee beginnen. Uh, we hebben natuurlijk pit report om kwart over vier... want uh, om drie uur is het zover. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Portugal... op het circuit van Portimao. En om kwart over vier hebben we daar natuurlijk... een uitgebreide samenvatting van. Vandaag de ontknoping in de Giro. Dan hebben we het over wielrennen. Nou, Het is, uh, het is enorm spannend daar in de kop. Want ja, de leider momenteel, Wilco Kel Kelderman... Uh, met nummer twee en nummer drie... Die staan, nog, die staan allemaal binnen een minuut van elkaar verwijderd. Dus als er nog wat moet gebeuren, dan moet het vandaag... Want morgen is het slechts een, een, ja, een optocht naar uh, Milaan. Dus uh, als uh, de nummer 2 en nummer 3 nog wat willen... ze liggen zo dicht bij elkaar. Dus dat volgen we voor u ook. Als er ontwikkelingen zijn, houden we dat uiteraard ook voor u bij. Ja, en hij zegt, uh, als ik maar niet kelder, man. Als, ja, als je zijn naam maar geen eer aan gaat doen, nee. Dat, dat moeten we niet hebben. Uh, vier uur hebben we de uh, El Clasico. Die begint dan. Barcelona heb ik het dan over tegen Real. En dan is het uh, uiteraard over voetbal. Voor de rest hebben we natuurlijk ook veel muziek. En uh, Zandvoorts nieuws. In het kort had ik al gezegd. Uh, van alles wat. Een heel gevarieerd programma de komende drie uur. Dus ik zou zeggen. Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. Naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben er weer zin in. Drie uur lokale radio vanuit uh, Zandvoort. Een hele goede middag. in het doe al 30 jaar, hè? 30 jaar de omroep van Zandvoort. En daar zijn we trots op. En we blijven nog wel even doorgaan hoor. Met heel veel goede muziek en informatie voor Zandvoort in de regio. Hier zijn de Nolens. ...uit de jaren 70 van de Nolens. En I'm in the mood for dancing. En van de jaren 70 gaan we naar de hitparade van nu. Want daar staat in de nieuwe single van Clean Bandits TikTok... en uh, Mabel en 24 Gay Golden en TikTok, Een Lekker plaatje zo op de zaterdagmiddag. Het is uh, even nou, zo rond uh, kwart over twee. Dat betekent dat het uh, tijd is voor het nieuws. En ik denk uh, dat er wel het een en ander gebeurd is afgelopen week. Op nou, het valt, valt uh, relatief mee. Ik bedoel... Uh... Ik weet niet of jou is opgevallen, maar ik vind het behoorlijk rustig in het dorp. Dus uh, ook de inbrekers en dergelijke in de lockdown waarschijnlijk? Ja, ja, nou, wellicht, want ik heb geen inbraken te melden. Maar wel terug naar afgelopen zondag, want toen heeft de politie een automobilist gecontroleerd... die bijna de onderzoek hard drugs bij zich had en een grote hoeveelheid geld. De aandacht was op hem gevestigd door eerdere meldingen van drugsverkoop. De automobilist, een 23-jarige Haarlemmer, was door de politie op de zeeweg aan de kant gezet. Bij nadige controle bleek dat de man behalve een groot geldbedrag... ook een grote hoeveelheid harddrugs had verborgen in zijn broek. De man is uiteraard aangehouden en ingesloten... en de drugs en het geld zijn in beslag genomen. Afgelopen week ontvingen alle Zandvoorters een tweede oproep... van onze burgemeester onder het motto gezamenlijk door de crisis. Burgemeester Molenburg roept alle inwoners van Zandvoort middels deze brief op... Kijk om u heen, help elkaar en laten we er gezamenlijk voor zorgen dat Zandvoort sterk uit deze crisis komt. De volledige tekst van de brief kunt u terugvinden op de achterpagina van de Zandvoortse Courant. Maar natuurlijk ook via de ZFM-app die u wellicht al lang gedownload heeft. Veel mensen zijn door de coronacrisis getroffen, vooral ook in de portemonnee. De gemeente heeft in de Zandvoortse Courant van deze week een bijlage gepubliceerd met informatie en tips voor hulp bij acute geldzorgen. De gemeente is een van de aanbieders van hulp en ondersteuning. En in Zandvoort of Haarlem zijn veel organisaties die u kunnen helpen. Boulevard Lood, de Zuidboulevard van Zandvoort, gaat binnenkort op de schop. Het wordt een moderne en veilige boulevard met meer groen. Zowel in de zomer als in de winter wordt de aantrekkelijkheid uh, om over de boulevard te wandelen en uh, er te verblijven groter. Het ontwerp is gemaakt op basis van wensen en ideeën van betrokkenen en belanghebbenden. De gemeente wil vanaf het najaar van 2021 starten met de werkzaamheden. Vooruitlopend worden deze winter al de rioleringen vervangen. En wat gaat er dan veranderen? De boulevard Paulusloot wordt ingericht als fietsstraat... vanaf de Torbekkenstraat naar het zuiden... met fietsverkeer in twee richtingen. Autoverkeer blijft voorlopig mogelijk in de zuidelijke richting uh, uh, rijden... maar het blijft mogelijk om op het terrein de rijrichting om te keren. De parkeerplaatsen aan de westzijde van de boulevard verdwijnen... En er komen tussen het wandelgedeelte en de rijbaan een groen strook met helmgras. Ten noorden van de Doorbekerstraat krijgt de boulevard nog meer, uh, uh, nog meer een richting als wandel- en verblijfsgebied. Waardoor er vanzelfsprekende overgang ontstaat naar het Badhuisplein. U kunt trouwens dit ontwerp ook op afspraak inzien bij de centrale balie op het gemeentehuis. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14023. 14023. De datum van de Dutch Grand Prix 2021 is op de nieuwe, kalender, uh, nieuwe uitgelekte Formule 1-kalender uh, uh, voorbarig. De korte commentaar van de organisatoren van de Nederlandse Formule 1-race is dan ook duidelijk. Het Formule 1-management maakt de kalender bekend. Deze kalender is onbekend bij ons, zegt woordvoerder Simon Keizer van de Dutch Grand Prix. De reactie van Keizer wordt bevestigd door het hoofdkwartier van de Formule 1-management. We hebben de kalender van 2021 nog niet aangekondigd... dus we gaan geen commentaar geven op de speculaties en nieuwsberichten. Luidt het commentaar van een van de woordvoerders van de FOM in Londen. Wordt uiteraard vervolgd. Ik ben heel benieuwd. En wellicht het belangrijkste nieuws voor vandaag en vannacht... is dat dit weekend de wintertijd ingaat. De wintertijd gaat weer in... En dat betekent dat in de nacht van 24 op 25 oktober de klok van 3 naar 2 uur dus achteruit gezet wordt. Nogmaals, achteruit gezet wordt. De wintertijd is overigens de normale tijd en duurt 5 maanden. We kunnen dit weekend dus een uurtje langer slapen. Bij de overgang naar wintertijd verschuift de daglichtperiode een uur, waardoor het ochtends eerder licht is en s avonds eerder donker wordt. In Nederland is het onderscheid tussen de zomer en de wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. De Europese Commissie wilde vanaf 2019 de halfjaarlijkse wisselingen tussen zomertijd en wintertijd trouwens afschaffen. Omdat het voorstel geen instemming kreeg van de lidstaten wordt de klok aankomende nacht dus gewoon, tussen aanhalingstekens, weer een uur teruggedraaid. De planning is nu dat het verzetten van de klok per april 2021 wordt afgeschaft. Premier Rutte heeft laten weten dat hij in ieder geval samen met onze buurlanden dezelfde tijd wil hanteren. Voor de zomertijd als standaardtijd moeten we in, 2, in maart 2021 voor het laatst de klokken een uur vooruit zetten. Bij een permanente wintertijd moeten de klokken in oktober 2021 een uur terug om u niet al te veel in verwarring te brengen... vanavond een uur terug. Dus ja. van drie uur vannacht terug naar twee uur vannacht. En een uh, makkelijk uh, ezelsbruggetje in het voorjaar... Vooruit. Gaat u vooruit. Precies. Dat is uh, heel makkelijk uh, te onthouden. Dus uh, nu gaat hij een uh, uurtje terug, kan een uur uh, langer slapen. Is het ook uh, eerder uh, weer licht en uh, ook eerder donker trouwens... En uh, nog even wat anders over dat uh, bericht. Ja, dat heb ik dan op de, de app geplaatst. Normaal gesproken zet ik erbij. Voor de horeca verandert er helemaal niks, uh, Albert Young. Maar uh, <laughs> dat uh, heb ik maar eventjes uh, weggelaten. Ja, want uh, vanwege de coronamaatregel uiteraard op dit moment de horeca gesloten. En over corona gesproken. In 1993 had uh, de groep Corona een hit met Because the Nights. En uh, ja, dat was eigenlijk een uh, parodie op een uh, originele single van Patti LaBelle uit de jaren 70. Om precies te zijn, 1978. Zij had toen een uh, bescheiden hit uh, met uh, inderdaad uh, die single, Because The Nights'. En na het nieuws in het kort ga je die uh, nu horen op de Zalvoorts Radio. Het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze CFM app. The fire I breathe Love is a banquet On which we feed Het om die hit uit de jaren 90 te draaien van Corona. En Because the Nights. Dus we hebben voor het origineel van Patty Smit gekozen. Ik zei net dat Patty Label. oh ja, het is allemaal Patty's natuurlijk. De dus single uit de jaren 70 en Because the Nights. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Ik ben benieuwd wat het weer gaat doen. We horen zo meteen van Albert Jan, maar eerst de nieuwe single van maan. Man.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 Die wordt ingeraakt voor haat. Ik klap in mijn handen. Want wij doen dit anders. Wow. Ik gun jou zo. Om samen te zijn. Ook al is het even wennen. En is het niet met mij? Zij houden. Een grote boog omheen Maar toen ik jou laatst tegenkwam Voelde net meer dan Het is van de uh, maan, wat is goed hè, zo kan het dus ook. Zie je de weer bericht. En uh, hou die single in de gaten, het zal wel een uh, redelijk grote hit worden denk ik zo in Nederland. Het is even een half 3, dat betekent tijd voor het weer. Nou, kaplaars aan, regenpak je aan of niet? Nou oh ja, waar je van houdt. <lacht> <lacht> het hoeft niet, of wel. Het hoeft niet. Oké, <lacht> oké, okay, okay. nou vertel. Nou, vandaag begon de dag zelfs met wat zon, maar al vrij snel raakte het bewolkt. Wel blijft het zo goed als overal droog en wordt het ongeveer 16 graden. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe naar vrij krachtig windkracht 5 tot en met 6. Morgen is het wederom bewolkt met en regenachtig. Het zuiden, de zuiden tot zuidwestenwind is in de polder vrij krachtig en aan zeekrachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt morgen naar maximaal 14 graden. Ook na het weekend is het maandag en dinsdag overwegend droog... met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Woensdag neemt de kans op regen weer toe en dan gaat het ook weer harder waaien. En vanaf donderdag is het vaak bewolkt en komt het tot enkele buien. De temperatuur ligt dan nog gemiddeld rond de 13 à 14 graden. Al dus Rico Schreuder. Dus toch een geel uh, regenpakje over het Zo'n oliepak. Ja, zo'n oliepak. Lekker modieus. <laughs> nou, het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie je het Ja, ik zie de mensen al lopen. Ongelooflijk. Ja, dat was vroeger wel zo natuurlijk. Al die regenpakjes en zo, daar ging je naar school toe op de fiets. Regenpakje aan, kaplaarzen aan, van die groene, weet je wel. En maar tegen de wind te fietsen. Oh, dat waren zware tijden. Zoals je jan in het weerbericht voor de komende dagen ontkomen er niet aan. Hè? De regen. ja Die gaat toch echt vallen hier in Sanford. De Superfan heeft er een plaatje over gemaakt vele jaren geleden. Dat was uh, It's Raining Again. Nou, speciaal voor alle disco-fans uh, die houden van uh, de, de klassiekers uit uh, de jaren 80... gaan we de volgende plaat draaien. Hier is uh, de single van uh, Atlantic Star en One Lover at the Time. Atlantic Star was in de jaren 80 enorm populair onder de disco-liefhebbers. Ja, dan kon je lekker uh, op dansen hoor in de discotheken destijds. De one lover at the time. Ja, helaas zitten we in een gedeeltelijke lockdown op dit moment. Het heeft allemaal te maken met uh, corona. We gaan eens even kijken naar uh, de cijfers uh, voor zover die bekend zijn in Kennemerland. Voor zover ze nog bij u, uh, luisteraars, nog niet rinkelden... doen de corona-alarmbellen in de regio Kennermeland. dat nu ongetwijfeld wel. Het aantal besmettingen in het gebied loopt namelijk zo hard op... dat er sinds afgelopen week het hoogste risiconiveau geldt. Waar er een paar dagen geleden in de regio per 100.000 mensen... nog maar 38 mensen besmet bleken... is er het aantal inmiddels opgelopen tot 52 gevallen per 100.000 inwoners. En afgelopen werden zelfs 286 mensen positief getest op het virus. Het is niet de eerste veiligheidsregio in Noord-Holland... waarvoor de hoogste alarmfase, alarmfase 4, gaat gelden. Eerder kleurden Amsterdam-Amsterdam en Zaanstreek-Waterland... al donkerrood op de coronakaart. Ook in het gebied dat onder de veiligheidsregio... Gooi- en Vechtstreeks valt, is de situatie sinds afgelopen week zeer ernstig. Vergelijken met de situatie in het zuidelijke deel van de provincie... valt het in het noordelijke deel enigszins mee. Toch is daar uh, ook daar gisteren het risiconiveau verhoogd van 2 naar 3. Oftewel van zorgelijk naar ernstig. Nou ja, het is een momentopname, want volgende week kan het weer anders zijn. Maar in ieder geval, dan weet u dat. Oké, okay, tot zover de cijfers inderdaad. Wat betreft corona, dank je wel daarvoor Albert-Jan. En uh, ja, dadelijk gaan we nog even kijken naar uh, de cijfers... Uh, zo die net bekend gemaakt zijn om uh, twee uur. Maar eerst gaan we een klassieker draaien. Een echte klassieker uit de top 2000. Elk jaar staat hij eigenlijk in de top 10, uh, Albert-Jan. En afgelopen jaar deed hij het ook weer goed in 2019. Nummer drie van 2019 is deze van uh, Billy Joel en de Pianoman.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 With David, who's still in the Navy, and probably will be. Dan, uh, deze plaat hoort in uh, deze tijd. Dan denk je, ja, toen kon het nog wel, alsof het heel lang geleden is uh, natuurlijk. Toen er nog geen corona was, alles goed en wel. Lekker uh, genieten van onder meer uh, de piano die een, uh, optreden gaf. Maar dat zit er voorlopig even niet in, in De grootste hit van de, uh, Billy Joel, de nummer drie uit de top 2000 uh, van uh, afgelopen jaar. Ja, we hebben vandaag uh, ook bij Standroek op zaterdag heel veel aandacht voor uh, sports. Aan het begin heb je het al gezegd, want uh, wat is er allemaal los, uh, vandaag uh, op het dag? Oh, ja, nee oké. Laten we zo zeggen, uh, ja, de laatste etappe van uh, de Giro d'Italia. En uh, nummers 1, 2 en 3, die staan binnen een minuut van elkaar. Maar uh, de, de, onze Nederlander Wilco Kelderman uh, voert de, de, draagt momenteel de roze trui. Uh, gevolgd door een Engelsman, maar uh, ook van dezelfde club. Dus, maar er zit, er zit slechts 30 seconden tussen. En daarachter ook nog binnen de minuut nummertje 3. Dus uh, vandaag toch wel een uh, belangrijke etappe. Uh, van, uh, ja, de laatste etappe eigenlijk waarin het zou kunnen gebeuren of zou moeten kunnen gebeuren. Morgen is de slechts de 15 kilometer etappe. Dat is een optocht uh, naar Milaan. Waar dan de, de truidragers uh, de, hun truien kunnen ophalen. Laten we zo zeggen, uh, het peloton waarin alle truien zijn vertegenwoordigd... Uh, staat op 4,29 uh, seconden. Uh, 4 minuten 29 achter uh, op een uh, kopgroep. Je. Maar ja, dat is die, die kopgroep is niet van belang. Het gaat puur om de klassementslenders... maar die zitten allemaal nog in het peloton bij elkaar. Wij blijven dat uh, uiteraard voor u volgen. En dan uh, de Formule 1 hebben we natuurlijk ook zo dadelijk. Uh, ja, zeker. Portimao. Uh, Portugal. Portugal. Om het zomaar eens te zeggen. Ja, Max keurig. Morgen in de vrije training weer een derde tijd gezet. Op de medium band. Dat wordt weer heel belangrijk morgen. Eh, terwijl eh, Bottas en Hamilton op de soft de tijden hebben neergezet. Dus eh, ik denk dat eh, ook. In de, de, u weet in de tweede kwalificatie. Eh, in Q2. Eh, de banden waarop daar de snelste tijd wordt gereden. Die zijn eh, doorslaggevend voor de start. Op de, de zondag. Dus het wordt weer een bandenspelletje, heb ik zo vermoeden. Maar ja, u hoort het natuurlijk allemaal bij uw lokale zender, want uiteraard... Ook dat gaan we van dichtbij voor u volgen. Ja, ze rijden op de hardste banden, dus uh, niet, uh, niet soft, medium en hard. Die heb je ook weer in verschillende gradaties. Ja. En nu rijden ze op de hard, hardste compound, om het zo maar uh, te zeggen. En uh, ja, dat betekent ook op een nieuw circuit, althans een nieuwe asfaltlaag uh, uh, ligt daar. Ja. Dus dat kan af en toe best wel even glad worden. En daar had uh, natuurlijk Max uh, in de eerste vrije training ook uh, last van dat hij heel even van de baan afvloog. Heb je dat nog gezien? Ja, ja, klopt. En in de tweede werd hij de deur afgerost... door zijn grote vriend. Ja, Lens. <laughs> Lens was weer in de huis. <laughs> ja. en, dus. uh, maar goed, het is echt wel nieuw asfalt. Er uh, wordt vanmorgen wellicht een beetje regen verwacht. Nou, als er op een nieuw asfalt uh, regen komt, dan komt de olie weer bovendrijven en dan wordt die baan spek en spek glad. Nou. daar houdt zelfs onze vriend Max niet van. Nee, zeker niet. Zodat ik dus de kwalificatie, en wij gaan hem voor je volgen. Hey.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 day Het ene laatste plaatje in het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het digitale spreekuur van de gemeente. Want in eerste instantie kon iedereen op een bepaalde locatie afspreken. Maar vanwege corona is dat veranderd. Albert-Jan? Ja, dus luisteraars, goed luisteren. Het college is na het zomerreces begonnen met een wekelijks inloopspreekuur. Inwoners en ondernemers konden binnenlopen en hun vragen of zorgen delen met de burgemeester en wethouders. Vanwege de aangescherpte regels is dat nu niet meer fysiek mogelijk... maar het spreekuur gaat nu telefonisch door. Het college vindt het belangrijk om bereikbaar te zijn... voor alle inwoners en ondernemers. Zeker in deze moeilijke tijd. De gemeente hoort graag waar u mee zit... welke vragen u heeft of waar u tegenaan loopt. Door de aangescherpte maatregelen is de vorm van dit spreekuur nu gewijzigd. In plaats van een spreekuur op locatie... Kunt u nu wekelijks de burgemeester of een van de wethouders spreken tijdens een telefonisch spreekuur? Het tijdstip blijft gelijk iedere woensdag tussen 4 en 5 uur. Dus iedere woensdag tussen 4 en 5 uur. Om te voorkomen dat u lang in de wacht staat, wordt u verzocht om vooraf per e-mail aan te geven met wie u zou willen spreken. Als u daarbij uw contactgegevens doorgeeft, krijgt u per e-mail een bevestiging dat u op de woensdag terug zult worden gebeld door een collegelid. Het e-mailadres is bestuurssecretariaatapenstaatjezandvoort.nl. Bestuurssecretariaat apestaatje zandvoort.nl. En mag jij kiezen wie jou terug gaat bellen of dat niet? Ja, ja, ja, je mag aangeven voor wie de vraag bestemd is en of je door hem of haar wordt teruggebeld kan worden. Oké, okay, nog één keer het uh, e-mailadres uh, daarvoor, alstublieft. Bestuurssecretariaat met twee S'en Apenstaatje zandvoort.nl. Helemaal duidelijk, we gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. Graag tot zometeen.